Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal werklozen is vorige maand met 3000 gedaald... en is daarmee voor het eerst in anderhalf jaar onder de 400.000 gekomen. Er zitten nu 398.000 mensen zonder werk, meldt het CBS. De werkloosheid daalt al bijna een jaar. De daling komt volledig voor rekening van mensen onder de 45.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 De overwegend shiitische demonstranten hadden gezegd dat ze pas weg zouden gaan als ze meer rechten kregen van de machthebbers die deel uitmaken van de Soenitische minderheid. Oud-staatssecretaris Dick Benschop wordt de nieuwe president-directeur van de Nederlandse Tak van Shell. Hij volgt Peter de Wit op die met pensioen gaat. Benschop werkt sinds 2003 voor Shell. Daarvoor was de PvdA staatssecretaris voor Europese Zaken in het tweede kabinet kok. Het weer lokaal komt nog een enkele mistbank voor. Verder over het algemeen vrij zonnig. Het wordt 4 graden in het noordoosten tot 8 in het zuiden. Dit was het NOS. Beachnet, het computer en internetcentrum van Zandvoort. BeachNet in de Hattestraat bestaat nu al meer dan 5 jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. Beachnet.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 my car. Sure. Yeah.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 God, wat is er lief? Gisteren we je Sabo, ik mis je een zoen. Vandaag uit Praag, een plagen, kattenbel, want er is zoveel te doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol. Al het liefst uit Londen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 It's time to be with me, you're not alone, surely it's time to be with me, open your FM.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 Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij, kom maar hier en leun.